Hij of zij heeft jou nodig. Geef aan onderzoek. Ga naar diabetesfonds.nl. Goedemorgen, welkom bij Lekkerweg in eigen land. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en het Museum in Amsterdam kunt u genieten van een schitterende dubbeltentoonstelling over de Etrusken. Er zijn topstukken te zien uit musea in Florence, Rome en het Vaticaan. Meer weten? Kijk op etrusken.nl. November Kunstmaand Ameland is het cultureel hoogtepunt met een eilandbrede expositie waar de grens aan geeft. 70 kunstenaars uit binnen- en buitenland exposeren de hele maand november op diverse locaties. Geniet ook van prachtige optredens van bijvoorbeeld Lisbeth List of Mathilde Santing. Meer informatie leest u op www.ameland.nl Nu te zien in het Tropenmuseum Amsterdam. De tentoonstelling De Dood Leeft. U ontdekt hoe nabestaanden wereldwijd met de dood omgaan.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 u kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl. Dit was Lekkerweg in eigen land. Stop de verwoestende gevolgen van diabetes. Geef aan de collectant van de diabetesfonds. De mega stallencampagne. De make-over van de betegelde tuin. En Jaap Dirkmaat praat over natuur in de straat. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. dat alles terwijl Kees Moeilijker, de conservator van Het Natuurhistorisch in Rotterdam... En lekker aan het is in ons keukentje. <lacht> nou, zijn Lukt het Kees? Ja. Ja, nee, lekker hoor. die koffiemalen. malen. Goed. Ja. Oh, hippe bloed trouwens. Heb je oh, dank je dat is, dat is vast een. Uh, is, wil, je, wil je een punt maken? Ik probeer een uh, beetje ja. een slecht bruggetje te leggen, zodat <laughs> <laughs> ik het op. Ik, uh, ik weet niet of je het gezien hebt. Die opmerkelijke campagne uh, van een aantal natuurclubs. Die hebben een soort nieuwe hippe kledinglijn ontworpen. En dat hebben ze gedaan om meer, omdat ze dan denken dat ze meer jongeren trekken. Ja, ik zag dat. Ik, de, ja, de, de, de nature fits all, toch? Ja, hier. Ja, de, de, de fashionlijn van onder andere. Het Boschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten. Samen proberen ze de sector een nieuw, fris imago te geven. zodat jonge mensen voor een groene opleiding kiezen. Ja, en dat doen ze dus Nature met een kledinglijn. Heb je het gezien, die kleding? Ja. ja, wacht, ja We kunnen de website op, dat, even ja. bijpakken. Uh, We oh, hier de, dit. Ja, dit ja. muziekje erbij. Uh, oh. Catwalk. Wacht even, hoor. dan komt er nu zo'n model aanlopen. Kijk, ja, die, die, Kijk dit die is het mannenpak. Ja. Dus er groeit een boom uit zijn rug. Wat ja. Vind je het? Wat is dat dan? Moet een boswachter dat uh, dragen? Dat lijkt me niet heel praktisch. En daar komt een meisje met een koffer vol varens... Je het bos getrokken. <laughs> en dan het, ja. nog een tak... Oh, hier, een, een mini-jurkje van een ander fotomodel... die heeft een takkenbosje op haar rug. Wat ja. dat zitten dan tijdens, uh, tijdens het werk? Nee, nee het niet is, handig. Het is uh, fashion, hè. Het oh, is ja. niet uh, pret-à-porter. Dus het is niet om aan te trekken. Ik weet ook niet precies waar het wel voor is. Um, want ik heb altijd uh, begrepen... dat we 60% moeten bezuinigen op natuur. Mm -hmm. Dus waarom heb je dan een campagne nodig... om nieuw hip uh, personeel te werven? Jullie zou verwachten dat er juist uh, kopper gaan rollen... bij natuurorganisaties. Ja. ja, dat is al erg genoeg. Nou ja, over fashion victims gesproken. Dus, de boodschap is weg met de saaie, suffe boswachter. Die is zo 2009. Nee, dit is de toekomst van het groene beroep. Een koffer vol varens, een boom van een kerel... en een takkenwijf in een minijurk. De Phantom Begrade was dit van de Amerikaanse componist W.H. Middleton. Uitgevoerd door salonorkest Trocadero. Een bijzonder project. Een kunstenaar doneert een kunstwerk aan het Wereld Natuurfonds. En het bedrijf kan dat werk vervolgens in bruikleen krijgen... in ruil voor een passende donatie aan het Wereld Natuurfonds. Dat is in de notendop wat Art for Nature inhoudt. Het is een uh, nieuwe manier van fondsenwerving... en is bedacht door een vrijwilliger van het WNF, Onno Westra. Dit weekend gaat zijn initiatief officieel van start... tijdens de atelierroute uh, in Haarlem, de Haarlemse Kunstlijn. Rob Buiter was erbij toen kunstenares Vera de Bakker... een van de allereerste kunstwerken doneerde... aan Onno Westra van Art for Nature. Een schilderij met de titel Verbinding. Geweldig. Prachtige wolf, huilend in de nacht. Huilend in de nacht. Huilend naar zijn, naar zijn verbinding. En jij ja. zoekt de link op. Ja, met de andere wolven. Ja. Deze heb jij wanneer uh, geschilderd? Wat is jouw inspiratie geweest op dat moment? Nou, eigenlijk het boek dus van het Wereld Natuurfonds. Ja. Het is naar een wolf van een foto. Niet de wolf die onlangs Langs Nederland van. gezien schijnt Nee, ik te heb zijn. hem nog niet gezien. Ja. Nee. Prachtig. Ik vind het ook geweldig hoe hij uh, uit het donker uit ligt. Zijn huil komt echt, echt naar voren. Maar Vera de Bakker, die ga jij dus nu weggeven. Ja, ja, het is... Ik... Ik dacht, het Wereld Natuurfonds, daar wil ik wel een schilderij aan doneren. En dan was toch die wolf de eerste waarvan ik dacht... Van, ja, die hoort daar wel bij. Er uh, hangt hier meer in jouw atelier. Draai ja, er hangt uh, een heleboel. Er ligt ook een uh, prachtige ijsbeer uh, te kroelen in de sneeuw. Ja. Zeehonden, die we kennen van uh, de kinderboekjes... van de zeg kleine serie van de knv Een dolfijn met een jong. Je hebt genoeg. Ja, die, die zijn wat recenter. Hè? Dit was toch de eerste, denk ik, dus... Dat is misschien wel de reden dat ik daar nu wel afstand van kan doen... en daar nog niet uh, van. Ja. En ik vond ook uh, de verbinding, dat vond ik ook wel mooi. Die wolf die uh, verbinding zoekt met uh, andere wolven. Maar voor mijn gevoel, dus die titel verbinding... is ook om meer mensen uh, eigenlijk bewust te maken van uh, de natuur... en dat wij daar uh, zorg voor moeten dragen. En zoals de Art for Nature zo mooi zegt, uh, kunstig de aarde doorgeven... Ja, ja. Die verbinding die wil ik wel uh, aangaan. Ja, het is een hele mooie verbinding. Ja, een heel, heel waardig doek om als een van de eerste aan de Art4Nature geschonken te worden. Absoluut. absoluut. Jullie krijgen ze dus cadeau van de kunstenaars? Wij krijgen ze cadeau van de kunstenaars. Het, het wordt echt gedoneerd. Dat is een gigantisch gebaar die ze, daarmee, die, die ze daarmee doen. Maar daar kunnen we dan ook hele mooie dingen mee doen voor het maar ja, hoe, hoe ga je hier geld mee genereren dan? Wanneer bedrijven een, een, een uh, substantieel bedrag doneren, via Art for Nature aan het Wereld Natuurfonds krijgen zij een, een kunstwerk in bruikleen. Het, ja. het is een, een nagelnieuwe manier van, van fondsenwerven. Want ja. uh, jij hebt dat uh, ja, eigenlijk zelf bedacht als vrijwilliger ja. van het WNF. Ja. ja. Het gaat dit weekend in de regio Haarlem van start, Art for Nature. Ja. Hoe kom je erop? Ik was al een tijdje uh, vrijwilliger bij, uh, bij het Wereld Natuurfonds, maar we waren eigenlijk een beetje aan het zoeken... hoe kunnen we daar uh, meer aankleding aan geven. Ik was daarover na nadenken. denken. Uh, op datzelfde moment kwam er ook een kunstenaar uh, naar me toe die een kunstwerk over had. Uh, van een expositie, een bestelling die gecanceld was. Wilde graag iets doen voor het Wereld Natuurfonds. En toen zijn we na gaan denken, wat kunnen we daarmee doen? En daar is Aard for Nature uh, uit ontstaan. En ja, voor je het weet, uh, rolt dat uh, het hele land over. Wat ik Absoluut. begrijp uh, dat ja. vanuit alle uithoeken is al enthousiasme ja. voor. Ja, ja. Volgens mij is het uh, tijd om uh, dit werk symbolisch uh, te gaan overdragen... aan uh, een ambassadeur van het Wereldnatuurfonds, uh, Harm Edens. Ja, nou, dat is uh, super. <laughs> ja. Het hulp waar we bij staan. Kijk nou. En naar de, ja, bijna in de maan ligt tegen de maan huilende wolf... met een paars zwarte nacht erachter. En wat zou die zijn? Een meter bij 80 of zo? Ja. Ja, prachtig. Heel is echt Figuratieve kunst. En die, die mag onze uh, gloednieuwe fonds in. Ja, ik hoop dat die... Uh, het, het schilderij heet Verbinding, omdat die wolven huilen voor de verbinding. En dat is ook uh, wat ik wil. Dat er veel minder mensen zich verbonden voelen met de natuur. En daardoor... Nou ja, daarvoor schenk ik mijn wolf. Maar uh, hoop ik dat heel veel bedrijven dan kunst gaan... Uh, uh, hangen en uh, daar gaan schenken. Voor, de wereld, voor het wereldnatuurfonds. Uh, dit is zo'n mooie actie die zichzelf helemaal uitvindt en uitvoert. Dat wij hoeven eigenlijk alleen maar te kijken of het een mooie, bij ons passende actie is. Nou, ja, dit vind ik geweldig. K van kunstenaars wordt heel vaak gezegd dat het in zichzelf gekeerde types zijn... die een beetje zware check roken op het atelier zitten te niksen. Ja, je ja, hebt het ja, nooit een moer aan. En nu staat hier een hele echte naastmeer die dan zoiets moois maakt... en dan zo in de aarde staat, zeg maar. Wat wij altijd in het buitenland doen met z'n allen. Want die, die, die, die planeet door de aarde doorgeven. Ja. En dat jullie nou zo'n concrete... Zes te maken. Ook in een tijd dat het voor iedereen hartstikke moeilijk is. Want kunst is bijna gewoon een vies woord geworden, toch? Ja, je bent ook een, een, een liefhebber van kunst. Dus, ja, ja, ja. Eh, laten we eens even. Kunst van Kietsch. Eh, <laughs> in de, deze kunst. Wat voor een prijskaartje gaan we hier aanhangen voor het bedrijf die dit wil eh, leasen? Ja, wat zou je. Kijk, dat is natuurlijk altijd een symbolische waarde. Wat, wat is een kunstwaarde? Dat Het zal door de eeuwen heen moeten blijken. Het maakt niks uit. Kunst is wat je er zelf aan vindt. En als er een bedrijf is die dit heel mooi vindt... en het leuk vindt om dat aan de muur te hangen... zodat de, de sfeer in het bedrijf beter wordt. Vroeger had je ook conversation pieces. hè? Omdat er iets hing, kon je met elkaar makkelijker praten over, nou, ik ben uh, naar IJsland geweest, toen zag ik ook een wolf, of ik zou er wel eens heen willen, of uh, wat zou toch mooi zijn als de wolf in Nederland terugkwam, of ik ben bang voor wolven. Of, uh, je kunt er heel veel over praten als je de ja. aanleiding hebt. Mensen gaan hele mooie dingen zeggen, nu wij ook weer. Ja, dus. dus, ja, dat is best wat waard, hoor. Ik vind dat er minimaal 3-0 aan moeten zitten, Vind je toch? niet? Ja. Maar is dat dan per maand of per kwartaal? Of Ik heb geen idee. 1.000 euro per kwartaal of zo? Mooi nou, bedrag. Ja, en, orde en, en daar kunnen jullie wel wat meenemen. En, en, en als we dan heel veel van die kunstwerken krijgen... Ja. Ja. Wat lopen er voor projecten momenteel? Verder het belangrijkste voor mij is het 50 jaar bestaan. wat we vorm gaan geven in het maken van. het aanpassen van een groot park. bij de Zambezi-rivier in Afrika. wat nog heel erg ongerept is. Angola, Zambia. En dat park is een enorm groot park. een van de grootste parken ter wereld. En dat park gaan we geschikt maken voor de volgende 50 jaar. Ook vrije loop van rivieren, dammen zo aanpassen dat de natuur er geen last van heeft waar we in de hele wereld profijt van gaan hebben. En dat wordt echt een cadeau terug aan de wereld. Maar dit is, ik vind het een prachtig initiatief, want het is echt natuur voor natuur bijna hè? Ja. Nu even geparkeerd bij het WNF en uh, zorg dat dit uh, mooie werk uh, ergens gesponsord aan de muur komt hangen. Ja, het zou fantastisch zijn. Dat gaat lukken, dat weet ik ja, zeker. Weet je doet toch zo'n wolf aan je muur? Tuurlijk. <laughs> Art. Art for Nature gaat vanmiddag officieel van start... tijdens de Haarlemse kunstlijn. Bedrijven die willen weten welke werken ze kunnen leasen... en kunstenaars die willen weten hoe ze mee kunnen doen... kijk op onze website vroegevogels.vara.nl voor meer informatie. Catalonia was dat van de Spaanse componist Isaac Albenis, uitgevoerd door Javier Kol op, hoe kan het ook anders, gitaar. En tussendoor horen we steeds de roodborstjes tikken op onze buitenmicrofoon. Een landelijk verbod op megastallen. Dat is wat Milieudefensie wil bereiken met een campagne die deze week van start is gegaan. U wordt uitgenodigd om een tekening te maken van een koe of een varken of een kip. En met de verzamelde tekeningen wil Milieudefensie de politiek duidelijk maken... dat de Nederlandse bevolking geen megastallen wil. Over een paar weken praten het kabinet en de Tweede Kamer met elkaar... over de toekomst van de veehouderij. En wordt er een besluit genomen of er wel of geen... Geen megastallen komen. Deze week maakte hondenkenner Martin Gauws de eerste tekening tegen de megastallen bij de start van de campagne. Officieel gaat nu Martin de officiële eerste tekening maken. U kunt dat allemaal zelf ook doen hier en op dierenindewijd.nl. Hier is de veldstift. Je wordt begeleid door een charmante, een charmante Piggy. Ik heb nooit in mijn leven gedaan, dit soort dingen, jongens. jullie zijn de eerste. Martin, heel erg hartelijk dank. We gaan de, je tekening uh, inscannen. Je uh. Martin Gauss, ja, je hebt ons in de loop der tijden heel veel geleerd over, uh, over onze huisdieren, over de honden. Ja. Wat kunnen wij van jou leren over het houden van kippen, koeien, varkens? Ik was een jaar of twintig. Toen heb ik ongeveer duizend koeien de nek omgedraaid. Ik heb varkens geslacht. Hoe dat zo? Om mijn vader was grossier in vlees en ik moest het slagersvak leren. En ik ben vervolgens uh, in, in de slachterij terechtgekomen. En ik heb dus gezien, 45 jaar geleden, hoe beroerd het was. En ik ben er dus achter gekomen dat er niets veranderd is in deze, in deze wereld. Dus ik vind het dus nu niet meer kloppen. Ik vind dat we nu moeten weten dat als de prijs van vlees ander naar beneden moet... en dat we steeds meer moeten produceren omdat er zoveel mensen zijn... Dat er toch iets anders moet gebeuren. Want dit gaat ten koste van het milieu. Maar bovenal ten koste van het welzijn van dieren. Ik vind het onbeschaafd. Laten we nou maar eens inconsequent goed worden. En beginnen met zeven dagen per week vlees eten. Nee, twee dagen. En eigenlijk helemaal niet meer. Maar kom, doe inconsequent goed. Je zegt... maar in de plaats van consequent fout. Je zegt het ligt bij de consument. Altijd. Er gaat er maar één ingrijpen. Dat is de consument. En de consument, als hij dat niet doet, is hij schijnheil. Dus wij kankeren, mopperen, treuren, huilen, hebben verdriet. Maar het interesseert ons in principe geen barst. Maar dat doet niets aan de zaak af dat we heel hard moeten blaren En heel hard moeten schreeuwen als een mager varken die opgehangen wordt. Gillen zullen we. Doe eens. No way. Je ziet het een beetje hier in deze drukke winkelstaten in Zaandam. De meeste mensen lopen voorbij, er blijven er een paar staan. Zien jullie, zijn jullie vleeseters? Nee. Nee? Waarom zijn jullie vegetarisch? Ja, omdat ik uh, tegen dierenleed ben en uh, ik wil geen dieren eten. Ja, ik heb uh, denk ik wel zelf de reden, maar ik ben geen dierknuffelaar, maar uh, het is gewoon niet nodig. En wat hij zegt, ja, er zijn zoveel negatieve gevolgen aan dat het voor mij gewoon afweging is om niet te eten. Je bent tegen megastallen? Ik ben tegen megastallen. Waarom? Zielig! Ik wil ook niet met mijn hele familie in één kamer zitten. Nee, dat, nee, dat lijkt me niks. Mira Brugman, jij staat hier omdat jouw buren een megastal willen bouwen. Er moet een stal komen voor uh, ongeveer 800 koeien... Een reguliere boer heeft ongeveer 70, misschien 80 koeien. Met 100 ben je al groot. Maar is dat nou een spookbeeld? Van, er komt straks zo'n grote flat bij ons achter met koeien erin. Wat is jouw precies het argument om er tegen te zijn? Eigenlijk heb je meerdere argumenten. Uiteraard vind ik het dierenwel zijn heel belangrijk. Die koeien komen ook gewoon niet meer buiten. Die zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag binnen. Dus ja, die zien geen graspriet meer. Verder komt er uiteraard ook een heel groot gebouw. Het moet, moet zeker 12 tot 14 meter hoog worden... Hoeveel verdieping is dat dan? Nou, het is niet eens uh, meerdere verdiepingen. Het is één verdieping. Okay. Maar het moet zo hoog zijn, omdat ze anders niet aan de ammoniak emissiewet kunnen voldoen. Want het moet allemaal emissiearm worden uitgevoerd. Dus het wordt een enorm uh, gebouw. Het is eigenlijk een soort van industrialisering van de veehouderij. En ja, ik vind dat gewoon echt een stap te ver gaan. En ik denk ook als iedereen gewoon eens een beetje in zijn hart kijkt... en ook eens gewoon met gezond verstand nadenkt... is dat toch echt niet iets hoe wij Nederland vol willen bouwen? Megastal of modderbad, vraagteken. Dat is de, de slogan van deze campagne. Klaas Bruinissen van Milieudefensie. Ja, mensen kunnen dus een, een varken of een koe of een kip tekenen. Wat, wat gaat ermee gebeuren? Die te, al die tekeningen gaan wij in een grote krant de advertentie plaatsen... vlak voordat de Tweede Kamer gaat besluiten... over de toekomst van de veehouderij in Nederland. Maar wat Martin Gauss net zei is misschien een beetje pijnlijk... maar de meeste mensen interesseert het niet. Je ziet ook heel veel mensen lopen aan jullie steentje voorbij... hier in deze drukstraat. De meeste mensen interesseert het wel degelijk... als jij je boodschappen loopt te lopen... Dan, dan ga je misschien snel die boodschap doen... en heb je even geen tijd om bij Milieudefensie uh, langs te gaan. Dus ik vind dat geen teken dat de mensen het niet zo interesseren. Is het onderzocht hoeveel mensen... Er geen megastallen willen in Nederland? Ja, we zijn uh, dit jaar drie keer op in peilingen geweest. Eén keer in opdracht van Milieudefensie, één keer in opdracht van het ministerie van Economische Zaken... en één keer in opdracht van de Partij voor de Dieren. En dat was allemaal door verschillende gerenommeerde onderzoeksbureaus. En uit alle drie de onderzoeken bleek dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen megastallen is. Dan gaan jullie nog heel Nederland door met deze campagne. Maar goed, het kan ook via internet, hè? Je kunt tekenen via internet en daar kun je die kip, die koe of, of dat varken tekenen. Het kost wel een tientje, want we moeten uiteindelijk die advertentie in de krant zetten en dat moet betaald worden. Ja, en dat kost een heleboel geld, dus ik kan me voorstellen dat er voor sommige mensen een bezwaar is. Maar je kunt ook denken van, ik heb het ervoor, over, want nu is het het moment om aan die politiek nog een keertje duidelijk te maken dat wij als Nederlandse bevolking geen meegastallen willen. Was muziek nummer negen en dit was uit de Carmen was dit de Aragonese uit de eerste Carmen suite op thema's van de gelijknamige opera van de Franse componist Georges Bizet. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. In Drenthe zijn tientallen vossen, buizers, dassen en haviken vergiftigd. De daders zijn vermoedelijk drie jachtveldverzorgers. De mannen sloegen toe in verschillende gebieden in Drenthe... waar ze illegaal fazanten hadden uitgezet voor de jacht. Om te voorkomen dat die fazanten zouden worden opgegeten... voordat de jagers ze lekker konden neerknallen... legden ze vergiftigd aas neer om de natuurlijke vijanden van de fazanten uit te schakelen. Een onderzoek. Marjan Minnesma van Urgenda is gisteren uitgeroepen tot de nummer 1 in de duurzame uh, top 100 van Dagblad Trouw. Zij is dus volgens die lijst de meest invloedrijke Nederlander op het gebied van duurzaamheid. Opvallend verder is het aantal ondernemers in de lijst uh, dat sterk stijgt en dat politici minder belangrijk worden. Over vijf dagen gaat Marian middelsma maar haar feestje vieren... want op 11 november is het de dag en de nacht van de duurzaamheid. Georganiseerd door Marian zelf. Het motto dit jaar is Ik spring over. En de bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen overstappen... op duurzamere producten en diensten. Nou, onze felicitaties voor de winnares van de Gouden Plak. Een ontdekking. En we hebben het trouwens, Jaap Dirk, met al tegenover ons zitten. Jaap, sta jij op die lijst? Uh... Ja, dat zat ik net op verwondering omheen te ik sta... uh, Joost is ook Joost Huising is ook binnengekomen. Wat? Halverwege? Ergens halverwege. Halverwege. Dus maar ik nog steeds stijgen. Want... <laughs> en de stopper met stip op. Ja. Anders ga je er gelijk vandoor. Nee, we praten slecht met Jaap maat. Um, u hoorde net een ontdekking. De ene plant kan wel tegen natte voeten en de andere plant niet. Hoe komt dat nou? Hoe weet een plant dat die onder water staat? Die vraag heeft wetenschappers decennia lang bezig gehouden. Professor Rens Fouzenek van de Universiteit Utrecht heeft eindelijk het antwoord gevonden. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar het komt door een bepaald eiwit. Als een plant onder water staat, laat de plant dit eiwit los. Waardoor alcohol aangemaakt wordt. En dat zorgt er weer voor dat de plant tijdelijk geen zuurstof nodig heeft om energie te maken. Rens Fouzenek, hoe belangrijk is deze ontdekking nou? Nou, dat is buitengewoon belangrijk. Uh, kijk, we hebben... ...in deze wereld te maken met uh, twee grote problemen. De wereldbevolking blijft alsmaar groeien. En ons tweede probleem verandert het klimaat. Steeds meer periodes van droogte, steeds meer periodes van enorme regenval. Dus we zullen meer monden moeten voeden, meer landbouwareaal moeten gaan gebruiken... ...in gebieden die eigenlijk niet zo geschikt zijn. En dat vraagt dus ook aangepaste planten. Aardappels bijvoorbeeld? Ja, dat is een goed voorbeeld. Uh, we weten uh, allemaal dat aardappels heel erg slecht tegen nattigheid kunnen. Vaak moeten, moeten we zelfs het leger inschakelen in een nat najaar... om de aardappels uit de grond te halen. Binnen 24 uur rotten de meeste aardappelsoorten weg... als gevolg van teveel nattigheid. En wanneer zijn die daar? Nou, het gaat wel een aantal jaar duren omdat je nog wat... Uh, fundamenteel onderzoek uh, moet doen. Je moet uh, laboratoriumproeven doen. Je moet proeven onder natuurlijke veldomstandigheden doen. En dan pas kun je gewas introduceren bij uh, de boeren. Het Effect. Het had helemaal niet op straat moeten liggen, maar het is toch uitgelekt. In een rapport van het IPCC, het Klimaatpanel van de Verenigde Naties, komt naar voren dat als gevolg van extremer weer bepaalde delen van de wereld compleet onbewoonbaar zullen worden. Oorzaken zijn onder meer overstromingen, droogte en hittegolven. Die extremen worden veroorzaakt door de opwarming van de aarde. En dat is opvallend, want het IPCC durft normaal het verband tussen extreme weersomstandigheden en klimaatverandering niet te leggen. Nu dus voor het eerst. Een ander gevolg van klimaatverandering is wel heel opvallend. Vogels in Californië zijn volgens onderzoekers van de Universiteit van San Francisco... de afgelopen 40 jaar flink gegroeid. De oorzaken, behalve dat ze uit de vuilnisbakken van de McDonald's vreten waarschijnlijk... de oorzaken veranderde plantengroei en de grotere grilligheid van het klimaat. Nog zo eentje. En we hebben nog een negatief gevolg van klimaatverandering. En wel in Nederland. De hoogveengebieden dreigen te verdwijnen door verdroging. Dat constateert onderzoeksbureau Alterra. De Tweede Kamer vroeg zich eerder af of het tijd nog te keren is. Volgens onderzoeker Rink-Jan Belsma wel. Nee, ik denk zo negatief is het, uh, is het allemaal niet. De terreinbeherende organisaties hebben eerder dit jaar... Een evaluatie uitgevoerd en daaruit bleek dat, dat de maatregelen die de afgelopen decennia zijn uitgevoerd in die terreinen, dat die uh, uh, eigenlijk heel succesvol zijn geweest. Het hoogveenherstel uh, treedt op en allerlei soorten, daar gaat het goed mee. En ook in uh, gebieden waar eigenlijk die maatregelen niet zijn genomen, daar zie je ook eigenlijk een kwaliteitsverbetering. Doordat de zwavel en de stikstof die via de regen naar beneden komt, dat dat toch sinds de jaren 80 erg is afgenomen. De soep wordt gelukkig heter opgediend, maar het is volgens Belsma wel opletten. Klein grut. Wij moeten even bladeren. Ja, Onze ik bladeren oh, hier bij klein grut. Dat gaat over dat Luister. doodschrikken. Ja, dat doodschrikken. Je letterlijk doodschrikken. Nou, dat kan. Dat blijkt uit onderzoek bij larven van libellen. Zet ze in een aquarium in de buurt van hun ergste vijand, de vis... en ze sterven letterlijk van angst. Ook al kan de vis er niet bij komen, maar dat weten die larven dan natuurlijk niet. En ook in een later stadium, als larven veranderen in libellen... blijken de larven zo te schrikken van vissen... dat 11% het niet lukt om volwassen te worden. Oh ja, zielig. Ja. Sneue, sneue beesten. Volgens de wetenschappers toont dit aan dat stress dodelijk kan zijn. Waarschijnlijk omdat de weerstand tegen infecties dan kleiner is. En dat geldt trouwens niet alleen voor dieren. Hmm.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 Ja, in gedachten zie je Charlie Chaplin van een rijdende brandweerauto vallen. Of, of uh, Laura, Laurel, op, Laurel ja. Hardy een piano verhuizen met dramatische gevolgen. The rag, nickel in de slot van de Amerikaanse componist 6 Country. uitgevoerd door de pianist Marco Fumo. Welkom in tuinreservaten.nl... Afgelopen vrijdag is één van onze tuinreservaten bekroond. Tuiniers Frans en Yvonne en Webster Mike zijn in de prijzen gevallen. Ze hebben vrijdag de gouden zwaluw ontvangen. Een nieuwe onderscheiding uitgereikt door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. De prijs werd overhandigd door de man die hier nu al tegenover mij zit... en die we straks aan het woord gaan laten, Jaap Dirkmaat. De tuinreservisten ontvingen de onderscheiding omdat ze in de praktijk aantonen... dat je van een versteende tuin in korte tijd een natuurparadijs kan maken. Frans en Yvonne Gielissen uit Dedemsvaart hebben zich kort geleden aangemeld bij Vroege Vogels. Zij wilden hun versteende, betonnen achtertuin dolgraag omtoveren tot een natuurlijke tuin. En Mike van Lommel heeft drie ontwerpen gemaakt. En uh, het is nu de vraag wat de favoriete tuin wordt van het echtpaar. Carla van Lingen gaat kijken. De tuin, die is veranderd zeg. Ja, best wel hè. Ja, je hebt natuurlijk heel lang niet gezien. Je ja. hebt alle stenen eruit. Ja, hier is een uh, ja, stukje blijven staan. Ja, het is nou klaar uh, zoals hij moet zijn. Toch? Of niet hè? Ja. ja. ja. ja. Dus de uh, bestrating ligt inderdaad nu op een andere plek... waar echte paden moesten komen. Weet je dat de tuin veel groter is geworden, lijkt? Ja, dat klopt. Ja. En ik vind inderdaad ook mooi wat Mike heeft bedacht. Om die rechterborder behoorlijk groot te hebben. Dat geeft een hele leuke verhouding in plaats van zo'n saai rechtstukje. recht stukje, pad. ja. ja. Mike, je hebt drie ontwerpen gemaakt. De, de, de drie versies: eentje zo groen als gras. Ja, dan eentje gras. met bijna alleen maar groen. Ja. En dan de tweede: die is iets uh, ja, minder groen. Ja, maar met een logisch pad. En de derde? Die was ook behoorlijk groen, maar uh, nou, die, die, die tweede en die derde leken behoorlijk wat op elkaar. Alleen uh, gewoon uh, op een andere, andere, plek. Indeling, ja, andere ja. indeling. En nu is de ja. grote vraag, wat is dit gewoon frans niveau? Ja, ja welke tuin heeft Dus niet, uh, niet, niet de groenste, maar ja. wel met veel groen. En dat is deze die je hier dat is hebt die, uh, Ja. Dit is, uh, dit is de keus. Ja. het is leuk, want die paden die lopen dan ook niet recht. Het is een beetje gevarieerd. Precies. Dus behoorlijk veel uh, groen toch wel in het uh, in het centrum. Zeg en ook maar. in het zicht van je tuin, hè? van je van je huiskamer. Ja, ja. ja. ja, ja, ja absoluut. Ja. ja, en nou wordt die uh, nu moet er gevuld worden. Ja, <laughs> en een tekening naar binnen, want het wordt helemaal nat. Ja, is het... <laughs> Wij blijven buiten. Oh, je hebt trouwens een afdakje gemaakt, hè? daar kunnen we onder gaan staan. Ja, nou, precies. Het lijkt een soort verlengde huiskamer. Ja. Kijk, je hoort zelfs de regen op het dak tikken. Dus hier kun je zitten van de volgend jaar zomer. Ja, en daarom is het ook zo belangrijk om uh, de hoogte van het muurtje en die heuvel bijvoorbeeld te bekijken. Vanuit hier, want hier zit je dan. En dan kijk je tegen dat kommetje aan, dat straks de mooiste... Ja, want ik probeer nou eens te beschrijven hoe het is. Ik, hoe moet ik het nu straks uh, voor me zien? Ja, links willen we dus op de noordkant een uh, bossenhoek uh, maken. Tegen de, de garage aan. Tegen de garage aan. Uh -huh. Dus met, uh, ja, met varens en zo. En dan ook, uh, daar komt dan ook het hoekje voor de compost. Daar hebben we dus nou al takken voor gehaald om het een beetje af te scheiden. En dan, ja, daar komt dan de vijver de dichtst bij de terras eigenlijk. Zodat je uit uh, je kamer de vijver kunt zien? Ja, en ook vanuit hier. Ja. En dan een moerasgedeelte nog bij de vijveren. Zodat als je vanuit uh, het terras van het huis kijkt... Dan kijk je dus op de vijver en achter de vijver heb je nog een moerasgedeelte... met bijvoorbeeld kattenstaart en ja, echt moerasplanten, natte planten. Dankzij. Okay. Ja. Je, je ogen klemmen helemaal. <laughs> ja, het is, uh, is zo'n voorpret om het al uh, te zien worden, hè? Ja. Heb jij ook hiervan? Ja, ja, nou, de planten er zijn wel. Eerst, met de tuin zelf had ik het niet. Maar nu de planten, al een aantal planten er zijn, dan nou begin ik het ook leuk te vinden. Je ja. moet eerst groen worden voor de ja, jij... Ja, ja, want ik vind dat met die stenen en alles, dat zegt me helemaal niks. Maar vind dit maar waren de stenen topsoil. die ik hier zie, die zijn ja, hier uitgekomen? die zijn uitgekomen. Gekomen, dus die kunnen we waarschijnlijk gebruiken voor het stapelmuurtje. En daar willen we dan ook dingetjes op laten groeien. En dan daarachter komt dan dus een heuvel met ook weer aparte planten erop. En zo had jij het bedacht, Mike. Ja, want het leuke is met zo'n heuvel, dan krijg je weer wat meer uh, indeling. Dan krijg je, als je hier onder de overkapping zit... dat je een beetje in een besloten hoekje zit, hè? Met, met, ja. met die heuvel zo. Uh, en uh, als je dan uh, wat hogere planten erin zet, ook de moerasplanten die worden hoog... dan krijg je dat je heel veel verschil hebt tussen de zomer en, uh, en de winter bijvoorbeeld... He, want in de winter zal het toch uh, het meeste kaal zijn. En dan kan je direct vanuit het huis helemaal naar achter in de tuin kijken. Maar in de zomer dan zal er een bloemenweelde voor zitten. En uh, ja, dan kan je echt niet op het achterterras kijken. Dus uh, dan moet je op ontdekking. Ja, maar je hebt wel doorkijkjes he, door die paden. Ja, ja, zeker ja. En je ziet ook het leuke van die bestaande steentjes die er zijn. Dat de paden die nu over zijn, dat die ook een beetje kronkelig zijn. Dat het allemaal niet recht en strak is. Ja, en nu de volgende stap. Hebben jullie al planten gekocht? Ja, we hebben behoorlijk wat planten gekocht. Maar ik dat... kon het niet laten. Nee, nee, nee. Maar dat is net een snoepwinkel als je daar ja. bent. Dus, dus je ik, hebt, uh... ik, ik begrijp de raad wel, die ik wel eens bij vroege vogels heb gehoord. Uh, je moet goed je voorbereiden en dan pas gaan. Want anders neem je gewoon van alles mee. En dat kan natuurlijk niet allemaal in één dezelfde tuin. En wat betekent dat, Mike, dat we nu moeten gaan verkopen? <laughs> nou ja, ik denk dat we zo eens even gaan kijken wat er allemaal uh, staat hier. En een beetje gaan sorteren. Hè? De schaduwplanten bij elkaar. En kijken welke struikjes er al zijn. Die, ze hebben een prachtig mooi sierappelbompje gekocht. Ja, schat, daar hangen de appeltjes aan, hè? Oh, Knalmooie oh, ja. appeltjes, ja. ja dus één takje ja. is al gebroken van het gewicht van die mooie appeltjes. Maar ja. die is gespalkt, nou, dus die redt oh, okay. het wel. <laughs> Maar uh, ja, verder, ja, als je nu kijkt, is nog, uh, nog wel een grote zandberg. Dus uh, het is wel heel belangrijk om eerst zeg maar, de basis goed te maken. Eerst, je bedoelt de, uh, de bodem. De bodem en de heuvel. En dan kan je pas aan het planten. Dus er moet toch nog wel even hard gewerkt worden... voordat die planten de grond in kunnen. Ja. ja. ja. Nou, op naar de planten. Trouwens, kijk nou toch, een regenton. Ja, leuk, hè? Ja. Een echte houten ring. Wat leuk. Ja, ja die zit al helemaal vol. Zo het is de afwatering regelt. van dit, ja. uh, dit dak. Ja, Ik vind het echt heel erg leuk, hoor. Ja. moet ik zeggen. Uh... Want je denkt, als ik zo'n afdak in mijn tuin bouw, dan wordt die tuin kleiner. Maar dat is niet zo. Nee, nee. Absoluut niet. Nou, Ik ben benieuwd wat je gekocht hebt. Kom op. Ja. Het is droog. Nou, dit... ja, wat is dat? Nog... dat? Een, een huig, huiggeraar staat erop. Oh, huigeraad. Ja. Het ja. zal er ook wel in zitten. Ja, dan. en dan varens hebben we. En dan natuurlijk die... Uh, uh... Wingert, Wingerts. Ja. die moet dan ergens, die en die, dit konden we ook door. niet laten, ja, dat is prachtig. boompje. Ja, ik zie dat jij ja, zegt nou een boompje, maar dat, dat wordt echt een boom hoor. Ja, maar, dus maar we zou we wel heel lang zijn, zijn, bij de, bij de kweken, ja. dus we dachten, nou dat kan nog wel. Het is gewoon een zede, oké. Okay. Okay. beter een bos zetten. Oké, okay. <laughs> ja maar hij is zo leuk. Gemeentelijk ja, plantsoen. Het is natuurlijk wel wintergroen, dus het geeft wel een aanvulling. Kun je hem snoeien? Ja. Ja, ja, zeker. Oh, okay. ja. En uh, een vonden we ook zo leuk, vanwege dat het zo mooi rood wordt in de herfst. Dat is die. Uh... Uh, ja. Ja. En heb je, heb je dit gezien? Ze hebben, al, uh, ze hebben al gesprokkeld bij je vriend en kennis. Want die ligt allemaal dikke knoestige stukken snoeihout waar ze de, de takkeril mee kunnen maken. En ja, dat is zo leuk als je weet wat je, wat je gaat maken, dan kan je allerlei materialen kan je verzamelen. Hè? Het, is, het is allemaal bouw, uh, bouwmaterialen. Bouw, waar ga je die leggen, die takkeril? Uh, ik denk hier zo in de hoek, hè, toch Ja. Daar zou dan het composthoopje komen, laat maar zeggen. Okay. Dus dan moet dat een beetje ja, afgeschermd worden. Op de, op de noordkant, zeg maar, de ja, noorderborder. Ja. Ja. De boshoek. zeg maar. Ja, boshoek. En daar kan dan ook de composthoop uh, mooi ja. in verwerkt worden. Ja. Van Granada speelde Sevillana's van de Spaanse componist Joaquín Turina. Jaap Dirkmaat kennen we als de man die de das en de hamster van de ondergang redde. van de actie Recht op Natuur tegen het natuurbeleid van dit kabinet. Maar Jaap Dirkmaat is ook directeur van de Vereniging Cultuurlandschap. en hij gaat nu in de stad de barricades op met Natuur in de straat. Jaap, goedemorgen, welkom. Het is een beetje een cultuuromslag, hè? Van de, van de das en de hamster naar de, de wipkip in het groen. Ja, en toch zit er een hele rode draad in. <laughs> en die ga jij nu uit de doeken doen? Ja. Nou ja, kijk, die bedreigde dieren, dat, is natuurlijk, dat blijft een, een punt van zorg. Ik vind dat een uh, rijk land als Nederland moet zijn uh, mannetje staan, internationaal. En wij hoeven eigenlijk alleen maar een korenwolf en een das te redden. Niet eens grote neushoorns en olifanten. Nou, als dat uh, gelukt is, en dat was het een tijdje... Mm -hmm. Dan kun je andere dingen gaan doen. En toen dacht ik, nou, waar zit nou de grote winst? Dat zit in ons cultuurlandschap. Maar ondertussen zag ik ook steeds minder kinderen in de natuur. En ik begon me zorgen te maken, ook in mijn eigen familiekring... hoe weinig, ja, door mij dan nog wel, maar anders er van terecht zou komen van die kinderen. Ja, maar hoe woon jij zelf? Ik woon natuurlijk goddelijk. <laughs> Op de Duivelsberg, eh, te midden van eh, eeuwenoude bomen en zo. Kijk. Ik heb dassen, zwijnen in de tuin en reën. Dus allemaal geen probleem. Nee. Maar het gaat erom dat je merkt dat bij mijn familie... Mm -hmm. dat helemaal weg begint te hebben. En toen zag ik dit kabinet aantreden. En toen dacht ik, die mensen hebben ook helemaal niks met de natuur. Die hebben het nooit helemaal begrepen of uitgelegd gekregen. Dat is toch link. Hè? Als dat mensen kunnen ontstaan. Mm -hmm. En ook denken dat ze fit genoeg zijn om een land te leiden. Van die stadse types... Die niet weten, zeg maar, dat, dat, die denken dat de melk uit de fabriek komt. Dat, die nou, dat maar ook die, die constant hebben over het evenwicht... wat er zou moeten bestaan tussen ecologie en economie. En daar heeft meneer Bleker het over bij zijn nieuwe natuurwet. Hij probeert het evenwicht ja. weer te herstellen. Terwijl, waarom is er zo weinig natuur overgebleven? Omdat er eenzijdig altijd aan de economie gedacht is. Er is nooit sprake van evenwicht geweest. En bovendien, het is heel raar. Waarom zou er evenwicht moeten zijn tussen de vader en de zoon? De zoon is net geboren, om net kijken, die moet vooral leren. En de vader is de baas. Nou, de natuur is de drager van alles wat we economisch gebruiken. Dus als je die voor is je economie naar de knoppen. Ja, nou klinkt dit het nog allemaal redelijk abstract... maar jij hebt een heel praktisch ding bedacht voor die stad. <coughs> ja, ik denk dat als je mensen ondervraagt... en of het nou Jan Jaap de Graaf is uh, van natuurmonumenten... of het is uh, Midas Dekkers, hebben we ook gedaan... Um, of het is Leen Niet Hart. Al die mensen die iets in de natuurwereld doen... als je die nou eens vraagt, wat is nou je eerste prille ervaring waardoor je eigenlijk de natuur zag. En dat is ook nooit meer overgegaan natuurlijk, de mensen. En dan blijken dat hele eenvoudige, dicht bij huis, waarnemingen te zijn. Op het moment dat ze emotioneel open stonden daarvoor. Nou, je kunt die ze hoefden daar niet voor op safari naar Takatouk? Nee, ze niet met de bos wachten naar het bos. Nee, helemaal niet. Daar gebeurde het niet in de school klassikaal. Het gebeurde ook niet voor de televisie bij, wat was het toen in die tijd, Jacques want die had je toen, hè, dat was de D30 30 periode die tijd om te zeggen. Nee, het gebeurde met een dood vogeltje of een mier die, die ze in een van zagen en in een keer in brand staken. Of dat nou bewust was of niet. Het waren van die rare dingen. Ja, want middags is het toch opgegroeid midden in Amsterdam? Ja, maar dat er waren mussen. En die mussen die die die die gingen ja. daar op die vensterbank iedere keer van alles halen. En op een gegeven moment hadden ze dat zo dichtgemaakt dat die mussen daar niet meer bij konden. Dat, dat vond hij verschrikkelijk. Dat miste die ook meteen. Uh, dus zo. al die mensen hebben dus iets. Uh, met Dommelmaat liefjes, een kranje gemaakt. maar allemaal niet uit. Maar. Het moet er wel zijn. Want als het er niet is, dan op het moment dat het kind er emotioneel kwaad voor is, gebeurt er dus niets. Snap je? En ze moeten ook weer naar buiten. Maar hoe krijg je ze buiten? Dan moet je toch wel echt iets te bieden hebben. En Een wipkip is echt niet sprank. Maar heb je dan dus, er moet meer gepield en geklooid worden ja. in de natuur. Maar dan in de stad? Ja, ja. maar heb je het vrouw. idee dat dat dan nu zoveel minder is dan 20, 30 jaar geleden? toen ben ik steden door het oog van een kind gaan bekijken. En uh, met de wethouder, een groene wethouder in uh, Nijmegen voor woningen uh, bouwen, huisvesting. Ik zeg: joh, je maakt zo druk over de juppencultuur uh, en de, de appartementencomplexen die je nodig hebben. Maar we hebben hier een hele nieuwe benedenstad gekregen, waar de oude is verdwenen. En er is geen spatje groen waar kinderen kunnen spelen. Er is niet ja, één boom. En die kunnen ze afknakken. En daar staat tegenwoordig de wijkagent naast. <lacht> maar verder is er niks. Ja, ze kunnen zich in de Waal verzuipen. Maar er is verder niks. <lacht> er is niks. Nee. Nou, dat is toch ongelooflijk? Dat kun je niet, kun je niet menen. No, nah, and ook, ook het hele dogma we moeten inbreiden hè? we moeten vooral niet het buitengebied aantasten dat is heel lang een dogma geweest nou een maisveld sorry hoor of een kaal Engels raaggrasweiland wordt een stuk rijker qua rijkdom... omdat ik daar gewoon een woonbank bij, bij ik neerzet weet je maar dan stond er weer iemand van de bij zo'n de Nou, woonzaak. nee weet je zeg je hoezo want uh, uh, uh, uh, ik dacht ook altijd van nou ja als we moeten bouwen laten we dat dan in, in, die, in die steden doen daar wonen ja. toch al mensen dan breken we een, een bedrijfsgebouw af en dan zetten we daar een, een woon, uh, ja, maar dan, dan, dan weet je dus en wel, je zegt... nee, dan niet een stuk polder nou ze, ja nou zeg jij ja. nee, dan, dan ja. neemt de soortrijkdom toe ja. Ja, maar ik kan ik ook aantonen dat het zo is. Hoe in een maisveld leeft niks. En in een, in, een, in een nieuwbouwwijk met de tuin heb je Koolmezen, spreeuwen, roodborstjes, winterkoninkjes na verloop van tijd. Je krijgt salamanders in de vijvers, je krijgt vlinders, je krijgt hommels, je krijgt bijen, je krijgt huiswoluwen, dierswoluwen, ja. noem maar op. Maar nu heb je het over een nieuwe, uh, een nieuwe uh, situatie die hypothetisch is. Maar we willen even ja. terug naar, want je wil ook natuur in bestaande stedelijke omgeving terugbrengen. En dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Kijk, als je iets nieuws bouwt en dan grotere tuinen enzovoort. Nou, maar dan, en moet je dus, dan moet je dus niet inbreiden. Want als je gaat inbreiden, dat zie je ook, er zijn heel veel landgoederen en leuke plekken opgeslokt in de stad die gaandeweg steeds verder worden met woningen. Liever dat dan ja. buiten die stad. En natuurlijk, als die stad grenst naar de Veluwe... ga ik ook niet buiten die stad uh, bouwen. Maar er zijn zat plekken in Nederland... waar steden grenzen aan waardeloze kapotgemaakte uh, akkerbouw en, en, en weidegronden. En dan zie ik daar geen enkel probleem in. Als je daarmee kan voorkomen dat het laatste groen uit de stad wordt weggeperst. Ja. Dat is wat nu gebeurt. Er is een actieplan. Natuur in de straat. ja wat, wordt wat behelden, met wat dat Wat behelst dat plan? En, nou, de, de, daarnaast behelst het plannetje vanaf de gevel, je balkon... Um, je je dakterras nergens ontslagen wordt van de heilige plicht... om zoveel mogelijk leven uit te nodigen in je woonomgeving. En waarom zou je dat doen? Ook al omdat de steden straks 10% van het aardappelvlak uitmaken. Dat is een aanzienlijk groot deel. Ten tweede omdat daar het grootste deel van de mensen woont en opgroeit. En Natuur, of je nou aan de gevel hangt of je doet op het balkon, het trekt beesten aan. We hebben nu gezien dat je als je de goede beplanting in bakken doet... dat je in Amsterdam vanwege de klimaatverandering al de kolibrievlinder... Uh, ja. bijna de hele zomer lang in je plantenbakken kan hebben. Dat kan gewoon met lobelia's en vlijtige liezen. En het is, het is kostelijk gezegd. Hij hangt ook echt zo stil als een kolibrie, En ook zo'n snavel die op een moment uitrolt en dan bam gaat hij die bloem in met je maar, kunt... maar is dat die kant waar je op wil? Meer planten bakken, meer groen, uh, klim op langs de gevels, dat soort dingen? Is het zo, dat is is het zo praktisch? Zo praktisch is het. Twee is, uh, alle bomen die, uh, die... We barsten van de eiken en de platanen en weet ik allemaal niet wat voor andere bomen... waar nooit iets aankomt wat je kan eten. Nee. En we klagen al uh, 50, 60 jaar dat kinderen niet weten waar het voedsel vandaan komt. Maar we hebben er mm -hmm. ook nog nooit iets aan gedaan. Wij vinden dus dat elk weer koeien in de stad mogen, maar ook fruitbomen... Dat je paddenstoelen kunt enten op hout in de plantsoenen die eetbaar zijn. Dat kan namelijk ook in de kwekerij, waarom dan niet in de plantsoenen. Dat je kinderen ook weer kan leren welke ze kunnen eten en welke niet. Dat je daar ook bessenstruiken, bramenstruiken veredeld kunt aanbrengen. Dat tamme kastanje terug moet de stad in en rap. En wie ja. moet dat gaan doen? Dan ja. moeten de platoenendiensten, dat staat er ook in. De Gemeente moeten moet het in. doen. Ja. En elk stukje wat je braak legt, dat wordt dus ingezaaid. Nou, Arnhem doet dat nu. Dat is een kostelijk gezicht. Dus alles wat drie, vier jaar lang op bebouwing wacht, dat staat mutvol met bloemen. Ja. En dan zie je mensen echt vrolijk naar kijken als ze naar hun werk gaan. Dan dan dan gooi je van mensen. die kleibommetjes uh, met van die zaden. Die en hebben en dan, ze daar ook uh, naar. Die ja. hebben ze in Utrecht ook. Die delen ze ook op scholen uit. Maar ik, ja, ik ben ook wel het van. Ik vind dat dat moet gebeuren. Maar voor wie is dit plan? Voor, voor de wethouders? Dit, ja, dat plan is natuurlijk te technisch. Dat is inderdaad voor iedereen die aan de knoppen draait. Ja, want wat ik, ik heb het even ja. doorgekeken. En wat ik heel opmerkelijk vond, was bijvoorbeeld de suggestie dat er in de algemene plaatselijke verordening dan moest komen te staan. dat je niet meer je hele tuin mag betegelen. Ja, dat vind ik maar heel normaal. Want het is heel slecht als mensen dat doen voor de aarde, voor de wereld. Hè. Mm -hmm. Als dat het symbool is hoe wij ermee omgaan, is het gauw afgelopen met de mensheid. Dus daar moet je gewoon als overheid bevaderend en moederend bij optreden. Maar er is nog een reden om het te doen. Het water gaat de bodem niet snel genoeg in en vloeit dus bovengronds af. En de verstening. En de intensivering van ons landschap zorgt ervoor dat we van die piek afvoeren krijgen, die hele steden met miljoenen mensen bedreigt. Dus hoezo? Kun je kunt niet zomaar de hele grond asfalteren. Wij als gemeente zeggen een kwart. Het is genoeg om je stoeltjes op te zetten. Ja. Doe je meer, krijg je een jaar waarschuwing en daarna halen wij het weg. Dat mag gewoon niet. Ja. En nog een andere, die ik ook opmerkelijk vond, is opvoeden. dat je, parkeer, dat je, parkeer, opvoeden, ja. dat je ja. parkeerplekken toekent aan mensen en dat je dan zelf mag meten wat je ermee doet. Als dus je ja. geen auto hebt. Dat je dan Precies, dan heb je geen auto. Er staat in dat straatbeeld staat er dus, staat jij de hele tijd vanuit jouw huiskamer op Andermans blik te kijken. Nou, we willen minder blik in de stad, we willen überhaupt minder blik. Dat willen we toch? Dat roept al heel lang. En dan is er iemand die geen blik heeft en die krijgt dan een andermans blik voor de deur. Ja. Even als grap. dat we het ook maar eens ingezet. Dan moeten oprolbare parkeerplaatsen worden. Worden de gemeente depot opgeslagen. En op het moment dat er iemand komt wonen die een auto heeft, dan, Bij dan wijze wordt het tuintje van. gemold en dan wordt dat er weer neergelegd. Ja. Dat leert ons wel. En daar stel ook een leuke foto van in. Iemand ja. heeft daar gewoon zijn auto geparkeerd. het dak eraf gehaald met zo'n uh, blik open en en vol zet met je groen. Met uh, ja, van auto. Nog even <laughs> iets. anders. Er is dus een, echt een actieplan. Dat is voor de mensen die aan de knoppen draaien, bestuurders, wethouders en met heel veel tips uh, van van leuke dingen tot iets strengere dingen van verordeningen. Ja. Er is een prachtig boek met heel veel voorbeelden... voor de gewone man en vrouw en kind... van hoe die natuur naar zijn omgeving kan trekken. En er is, dat willen we toch ook nog even, die strip. Ja, ja, want, het ligt daaronder. Het heeft mij ja. enorm verbaasd dat er dus zo ontzettend veel initiatieven zijn... en zo ontzettend veel mogelijkheden om iets te doen. Dat, daar ligt het eigenlijk niet aan. Het is allemaal al lang een keer uitgestopt. Maar het gebeurt gewoon alleen niet structureel. Het zijn allemaal incidentjes. En wij hadden nou zoiets van, als je nu die kinderen ook aan de lat zet... Dan moet je dus het uit het nerd- en losersgehalte weghalen. Ja, want dat is het echt. Als je dus op scholen komt, natuur, dat is echt iets voor losers. Oh ja? Ja, dat is helemaal niet in. Dus we moeten een beetje vaart maken nu. Dus is er een superheld. En dan dacht, er moet een held komen. Green Man. Je hebt Spider-Man, je hebt Batman, je hebt Superman. En waarom heb je dan eigenlijk niet Green Man? Ja, die had je dus wel. Google was Green Man. En die was ook al heel oud. Legendarisch, mythisch over de hele wereld. Toen dacht ik, hoe meer was het erin vast vastbeten. Hoe fantastischer die werd eigenlijk. En alles wat leuk is, is meestal door het christendom toch wel gekerstend... op een of andere manier, op een of andere manier in, het voek, ja, in het verdomme hoek gedouwd. Of vervangen. Nee, ook deze Green Man. Oh, maar nee, nee, deze praten. Green Man is dus door die mensen trouw afgebeeld... juist tot in de heiligdommen van de katholieke, eh, toen nog katholieke kerk. Ja. Ja. En met deze hippestrip ga je kinderen dus ook over de streep trekken? Ja, en ja, er zit een site af vast, denk het. Uh, we gaan uh, afronden. Uh, Jaap, waar zijn deze boeken? Te, uh, liggen die in de winkel? Moet nee, je die bestellen bij de literatuurlandschap? Ja, Bol, heeft ze, ja. Maar je okay. kunt ze wel gewoon ook bij ons al uh, bij bestellen. Ja, dat is het leukste eigenlijk krijg je alle materialen er ook bij. Alle informatie op vroegevogels.vara.nl. Jaap Dierkmaat, enorm bedankt voor je komst. Ja, dankjewel. Uh, dan gaan we nog heel even naar ons antwoordapparaat. We hebben de warmste start van november achter de rug, uh, ooit. En dat is ook uh, onze vaste beller Janette Essink uit Kokkara Niet ontgaan. Jeanette Essink uit Kokkara, Goedemorgen. Oh, wat weer de kadokjes moderatuur de deze week. Het is echt fantastisch, met die hoge temperatuur en regelmatige zon. Ik zag deze week nog uh, verschillende atalantas... Bonte zandoogjes. Op donderdag zag ik zelfs nog twee. Die wat met elkaar wat aan het balzen waren. En dan de nachtvinders die s'avonds op het licht van de lampen afkomen. Ik zag de bosbesuil, de grote wintervinder, Gepluimde spanners, kleinte, kleine wintervinders. Er vliegen nog steeds libelles. Ik zie bijna dagelijks de paardenbijters. Steenrode heidelibellen, ik zag al bruinrode heidelibellen, Houtpansje En, heel bijzonder en zeldzaam, de Noordse winterjuffer. Het viel me ook nog op dat ik in de vijver en slootjes, dat is, zie ik nog steeds. Schrijvertjes. Nou, ze schrijven van de lente, maar het is herfst. En aan het einde van de middag, als de zon ondergaat, helemaal en als een rode vuurbal achter de horizon verdwijnt. Het prachtige witte licht, eind van de middag. De bladeren van goud die naar beneden dwarrelen. Wat een boeiende en wat een prachtige periode. Dag. U kunt nog meetekenen tegen die megastallen. Kijk daarvoor op dierindewij.nl. Maak een tekening van uw kip of koe of varken en uh, protesteer mee tegen de megastallen. En protesteren tegen de nieuwe natuurwet van staatssecretaris Henk Bleker... dat kan ook de wet die veel vogels vogelvrij verklaart en slecht uitpakt voor de natuur. Ook op onze site. Ja, en op de site ook een heel bijzonder uh, quizje. Vogels herkennen, maar dan vogels. Er is een groepsfoto gemaakt tijdens ons jubileum. Weet u precies wie wie is? Kijk op onze site. Dit was Vogels voor deze week. Uh, graag tot volgende week. Dag.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 Ja, bij Regiobank krijgt u altijd persoonlijk advies. Ga naar regiobank.nl voor uw lokale adviseur. Wij zijn uw bank. Regiobank. Stop de verwoestende gevolgen van diabetes. Geef aan de collectant van de Diabetesfonds. Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl. Dit is Radio 1.